Ja, Emma Beel, uh, proficiat, je bent genomineerd voor Solle Vrouw. Vorig jaar stond je hier ook uh, bij de Meers so Wat zijn jouw verwachtingen van, uh, vandaag? Ik verwacht gewoon dat het een toffe avond gaat zijn. Maar ik ben meestal heel realistisch in zo van die dingen. Uh, en ik ben gewoon al super vereerd dat ik, uh, dat ik bij, bij, bij, ja, in een categorie met al die ja, super, super getalenteerde vrouwen genomineerd mag zijn. Dus uh, ik ben vooral kijk kijk kijk vereerd. En ik ben nog altijd de jongst genomineerde ooit. Dus dat vind ik ook al een high five waard. Dus ja, nee, ik ben kijk content. Ben je altijd zo nuchter geweest uh, of heeft dat met uh, Tournee Mineral te maken? Nee, nee, nee. nee. Uh, ik, uh, ik ben eigenlijk een realistische dromer, om het zo te zeggen. Dus ik droom heel graag en uh, ik denk dat dat ook de reden is waarom ik nu deze kan doen, omdat ik dat heb gedurfd, maar ik blijf veel altijd realistisch. Combineert het nog altijd met je studies? Uh, een jaartje ouder, dat betekent ook een jaartje moeilijker wellicht. Ja, ik zit nu in het zesde wiskunde wetenschap en dat is wel vrij pittig. Dus je ja. hebt examens ook gehad in december? Ja, maar ze zijn nog goed gegaan, dus ik was wel content. En dan heb je ook, denk ik, als ik me niet vergis, één dag bij Greenhouse Talent, uh, jouw boekingsagentschap, gewerkt. Hoe, hoe voelde dat? Dat was heel gek. Ja, want ik wou, ik wou altijd alles weten en ik zei altijd, ja, dat is dan de realistische ik weer, van ja, als het niet lukt met mijn zandcarrière wil ik zoiets wel doen dat ik daar zo wel in blijf. Uh, en dat was heel tof om te doen. En ook gewoon omdat dat de mensen zijn waarmee... alleen die voor u eigenlijk concerten regelen. Ja, ik vond dat, ik vond dat heel gek. Zo telefoontjes pakken en zo. Dus dat was wel eens leuk om te doen. Yeah. En uh, welke concerten hebben zij geregeld voor jou uh, voor dit jaar? Voor deze jaar, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik moet thuis eens gaan navragen. Maar ik denk dat we er wel goede gaan zijn. Ja. Ja. En dingen waar je echt naar uitkijkt? Waar je zegt van dit zou ik ooit eens willen doen? Ook er sowieso. Ja, ja. Ik heb mij laten vertellen dat Herman Schuurman zich mogelijk ziet vandaag. Dus misschien moet ge, uh, kunt je hem rechtstreeks aanspreken. Ik ga een dag zeggen. Ja, nee, dat is mijn grote dromen van kindzaam. Ja.